Dit is Maus Schreurs met het NWS Journaal. Negen mensen gewond geraakt. Ze zaten met z'n allen in een landrover die een paar keer over de kop sloeg. Dat gebeurde bij knooppunt De Hoogt. Alle gewonden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Eentje van hen is er slecht aan toe. Eerder vandaag gebeurde ook al een ernstig ongeluk op de A2 bij Nieuwegein. Daar botsten twee auto's op elkaar. Twee inzittenden raakten zwaar gewond. Zes anderen hadden lichte verwondingen. Twee van de twaalf terreurverdachten die gisteren in België zijn opgepakt zijn familie van de terroristen die in maart aanslagen pleegden in Brussel, meldt de VRT. Een van hen zou de neef zijn van de broers Bakrawi, die zichzelf opbliezen op luchthaven Zaventem en metrostation Maalbeek. De twaalf terreurverdachten werden vrijdagnacht opgepakt bij een grote antiterreuractie. Ze zouden een aanslag willen plegen in Brussel tijdens de EK-wedstrijd België-Ierland gisteren. Drie van hen zitten nog steeds vast. In het noordwesten van Rusland zijn zeker elf mensen verdronken in een meer, onder wie tien kinderen. Ze komen allemaal uit Moskou, zegt de burgemeester van die stad. Zo'n vijftig toeristen waren op een soort vlot en twee schepen op het meer aan het varen. Die zouden zijn gezonken door een grote storm. Volgens Russische media zijn de meeste opvarenden gered, bijna alleen maar kinderen. Nog een paar mensen worden vermist. Op het strand van Schermonnekoog liggen tientallen trossen bananen. Die zijn daar waarschijnlijk neergelegd door actievoerders die tegen proefboringen zijn op het eiland, waar minister Kamp toestemming voor geeft. Hij zei dat hij dat wel moest doen omdat dat zo in de wet staat. Zijn uitspraak 'het is hier geen bananenrepubliek', die daarop volgde, bracht de actievoerders waarschijnlijk op het idee. Het weer, zon en vooral in het Noordoosten bewolking bij maximaal tussen 17 en 19 graden. Morgen gaat het vanuit het westen langdurig regenen bij een graad of 17, maar later in de week wordt het een stuk warmer. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Muiden 3 kilometer file. Richting Amsterdam staat bij Stroe 3 kilometer. En verderop 4 kilometer bij Kropend Hoevelaken. Op de A9 richting Alkmaar daar staat dus de knooppunt Rotterpolderplein en Velsen 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Niet vanwege de emotie, maar ik heb gewoon twee onstoken ogen, hè. Even zitten. Oh, wat wat had je daar last van? Ja, je dacht dan van, wat heb je? ogen. ogen. Ja. Hoe is dat dan nou weer gekomen? Ja, hoe kom ik er vanaf? Dat is de vraag. ja, ja. ja. Ja, voor het derde gedeelte van Zandvoort op zondag op deze ja, ja. 19 juni. En wat gaan wij uh, nog allemaal doen? Uh, die staat een beetje in het teken van, weer, uh, van de pop-up. Uh, dat is dan weer uh, dat andere evenement. Want we hadden de fietsen en uh, de pop-up dit ja. weekend. Dus uh, nou ja, daar gaan we dan uh, dit laatste uur. En daar komt de wethouder Kuipers uh, uitgebreid uh, aan het woord. Oké. Okay. In drie uh, delen. Dus in drie chips nog wel. In, drie, in drie scènes. Oké. Okay. Dat allemaal in dit gedeelte van Zandvoort op zondag. We duiken de jaren tachtig in met Moni Love. Haar grootste in alle tijden is It's a Shame. My, my sister, my sister, tell me what the trouble is. I try to listen good and give the best advice that I can give. So what's up with you this time? Your honey took a dive and now he's playing with your mind. Oh no, this cannot be accepted. The feelings that belong to you must be protected. Hold up, time out, I shall Get it together, sister, tell her to be not so distant, mister. It's a shame.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 In San Salvador, in El Salvador. 11 de la noche in Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar.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 Ciao met Make Gusta stoel en daarvoor Money Love. It's a shame. Uh, je bent uh, gisteren of was het alweer? Ja, het was eergisteren. gisteren. Nee, het was eergisteren gisteren. Was okay. dat? Oké. Ja. Wat heb je toe gedaan? Uh, toen gedaan? <laughs> toen ben ik nog eventjes uh, ook uh, bij die opening van die uh, van van de pop-up uh, geweest. Ja. En uh, nou ja, dat was dat ging eigenlijk van van waar is het feestje? Hier is het feestje, hè? Want dat uh, dat had te maken met uh, met een paar van die uh, mensen die van de makelaarskantoor even flink uh, de ja, het muziek. De de, de, de de muziek even ruim baan wilden geven. Uh, en bij die gelegenheid uh, ja, was het de bedoeling dat uh, wethouder Gerard Kuiper dan het, uh, het startschot uh, lost. Of tenminste in ieder geval uh, het, het eerste duwtje tapte. En, en, en niet alleen dat, maar ook het plaatje, een plaatje daar ook even bij. Uh, maar dat, dat, dat, dat zag ik niet gebeuren. Maar hij had dan natuurlijk wel. Uh, een uh, verhaal daarachter wat, uh, waarom dat pop-up uh, is. En uh, achter dat pop-up hangt nog zoveel dingen samen. Dus ik had dus een wat uitgebreid gesprek met deze wethouder. Altijd heel erg uh, leuk als je in je eigen dorp op een bankje zit en dan ook nog eens met de wethouder van toerisme en economie. Het is uh, op het Kerkplein, het is vrijdag, uh, vrijdagavond. Uh, net de openingshandeling uh, verricht voor het pop-up weekend. Zo is dat. was leuk. Reven, Reven met Greven. Want uh, ik, ik, ik denk dat je, je toch je handen er vol aan hebt. Nou, we hebben als gemeente hebben we er natuurlijk uh, dan de handen vol aan. Anderen meer dan ik. Maar uh, ja, nee hoor, het wordt een fantastisch weekend. En uh, dat zie je nu al. Ik, ik, ik kwam met Plein toelopen en los van dat het heel gezellig uitziet, het ziet er prachtig uit, professioneel. Top DJ's. Uh, de lichtfabriek die hier een, een mooie evenement met Reven organiseert. Reven met greven, ja, dat is wel iets waar je trots op mag zijn. Ja, wat, uh, nog even voor, uh, voor de mensen, die, ik kan me haast niet voorstellen, maar wat mag er in een pop-up weekend? Er mag heel veel. Ja? Er mag meer dan normaal zelfs. Uh, want we hebben tegen elkaar gezegd, er zijn van die evenementen die nu niet, niet, niet ontstaan omdat er te veel regels zijn die eigenlijk zeggen het mag niet. En uh, we willen vooral kijken als je die regels wat loslaat wat er dan gebeurt. Nou, je ziet het weekend allemaal dingen gebeuren die je eigenlijk normaal niet, uh, niet, niet kunnen. Dus een, uh, een groot filmfestival op het strand. Wat eigenlijk normaal niet kan, omdat het in het bestemmingsplan niet, niet mogelijk is. Um, Zo'n evenement als we nu hier op het plein hebben, dat zou in normale omstandigheden denk ik ook wel gekund hebben. Maar dan zie je wel weer dat een, een organisator zegt, maar ik wil in dat weekend. Want dan gebeurt er wat in Zandvoort. Dus het, het, het versterkt elkaar aan twee kanten. Ja. Um, nou, is de, dat is vorig jaar begonnen met de kwartiermaker van uh, ja, DNA, zeggen ze dan ook. Hè? Uh, Pascal Spijkerman, die uh, dat onder andere gedaan heeft. Wat is er eigenlijk in dat ene jaar... Dat dit in gang werd gezet en nu? Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Nou, er zijn, er zijn heel veel dingen gebeurd. De, de pop-up vraagt eigenlijk om een heel andere manier van denken. Het is een gemeente die zelf actiever is. Vroeger heel erg faciliterend en op de achtergrond. Die nu eigenlijk zegt van, joh, we zijn een badplaats. En in de badplaats moet je ook zelf het initiatief hebben om je naam zeg maar, als, als merk te laden. Dus we hebben het afgelopen jaar ons heel druk gemaakt om te praten met grote organisatoren. Je ziet het bij dit weekend nu. We hebben gezegd: het tweede weekend moet ook een andere kwaliteitsslag wel weer in zich hebben. Want waar we heen willen is dat we echt op termijn zeg maar de grotere evenementen gaan aanspreken om ook naar Zandvoort te komen. Mm -hmm. Terwijl nu uit het hart van de samenleving eigenlijk de initiatieven vorig jaar ontstaan zijn en je ziet nu dat partijen van buiten komen. De lichtfabriek komt uit Haarlem. We krijgen een hele grote powerslide op de Boulevard, een hele grote waterglijbaan. Die komt ook voor, he, door een partij van buiten. Dus je ziet dat partijen inmiddels het belang beginnen te zien om hier te zijn. Mm -hmm. uh, maar we zijn ook aan de achterkant in de gemeente heel druk bezig om, uh, om organisatorisch het zo een, in onze organisatie neer te zetten. Dat dingen ook, uh, ook echt kunnen. Dus ook afdelingen die niet altijd op dezelfde manier naar dingen kijken. Je kunt je voorstellen, vergunningverlening, verlening, handhaving. Die kijken we heel anders dan een toerisme- en economieafdeling. Mm -hmm. En om dat allemaal goed gelijk te schakelen en ervoor te zorgen dat je dus uiteindelijk ook bij het evenement komt omdat het kan. Uh, en de organisatoren daar uh, zeg maar enthousiast in houdt... want dat is ook een belangrijk onderdeel van dat soort processen. Nou, dat. Ja, ja want uh, als ik het zo hoor... dan gaat het over, ook onder andere over een mindsetting van het, ja, het apparaat. Ja, maar het gaat, het gaat om meer dan dat. Want als wij uh, samen met, uh, met de VVV en een aantal anderen uh, heel actief... voor mij hoort circuit daar bijvoorbeeld ook bij... die al een belangrijke rol hebben. Een grote naam, vorig weekend Max stappen hier... Ja. Um, het gaat erom dat je samen het verhaal vertelt dat, uh, dat Zandvoort echt heel erg goed is in het organiseren van evenementen. Ja. En we leven in een wereld waarin andere steden dat ook zijn gaan doen. He, je kunt uh, naar grote festivals in Haarlem, in Amsterdam, in de hele regio... Dus als je uniek wil blijven, dan moet je je beste beentje voorzetten. En laten zien dat hier dingen makkelijker kunnen. Om een idee te geven, ik heb op een moment een keer met een aantal mensen gesproken. Die zeiden, ja, dat zijn grote organisatoren. Ja, maar wat jullie doen, dat doen ze in Amsterdam en Rotterdam natuurlijk ook. Toen dacht ik, nou, als wij vergeleken worden met Amsterdam en Rotterdam, dan doen we veel goed. Dat is wel een aardige opsteker. Wanneer is zo'n weekend als deze geslaagd? Het is voor mij sowieso geslaagd als we een hoop bezoekers onze kant op trekken. En als de organisatoren tevreden zijn. Zij... Organiseren, maar er zit ook een, uh, nou, er zit een risicootje onder. Je, je hebt een evenement natuurlijk ook neutraal financieel te krijgen. Ik heb het idee dat dat wel gaat moet ik je zeggen. Want als ik nu al net op het uh, Raadhuisplein zie hoe druk het is en, uh, en hoe gezellig. Nou dat, dat gaat goed komen. Maar dan is het geslaagd. Als we... Als we dit weekend zelf een prachtig weekend hebben met elkaar. En het is voor mij ook geslaagd als we na dit weekend zeggen. Dit is de goede richting. We gaan niet meer door. En we willen langzamerhand dat die olieflex groter wordt. Dat het meer wordt. En tegelijkertijd dat wij dus ook gaan zien wat de kracht is als je het op deze manier doet. I I wait for you. The midnight hour.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 Van die um, eind jaren tachtig met zijn uh, Levi's in een, uh, een bad ging zitten... en daardoor wereldberoemd werd Nick came in met I promised myself. Uh, hij heeft een aardige belofte dan uh, gemaakt... want hij is daar uh, wereldberoemd mee geworden in ieder geval. Precies, dus, uh, en het viel op bij Madonna. En Madonna dacht van, hé, hey, die jongen die kan ook nog zingen ook. Ja, en dat uh, hadden we gebleken. Uh, hij heeft ook volgens mij dezelfde producer dat, uh, in die tijd. Dus uh, heel verbazingwekkend was dat in die periode niet... En nu uh, vult hij vakken bij de Dirk van den Broek. Nou, dat weet ik niet. <laughs> dat weet ik niet. Oké. Okay. Uh, <laughs> ja. um, jij zat uh, vrijdag uh, lekker op een bankje bij het Kerkplein, heb ik begrepen. Ja. En uh, het interview met uh, Giraud Kuipers die, uh, ging als volgt verder. Ja. Deze week was het ook uh, het moment daar voor de, de nieuwe kiosken die uh, op de boulevard zijn verschenen. Nou uh, is er uh, met de openbare ruimte, maar dat is uh, de andere portefeuillehouder. dat is uh, mevrouw Jalk uh, die daarover gaat. Uh, zijn er dus nieuwe kiosken gekomen, uh, die zijn anders dan vorig jaar. <laughs> ja, Jazeker, ja. Ja, ze zijn wat, uh, wat steviger en uh, iets groter met meer binnenruimte. Ja. Nee, absoluut. Ja, weet je, vorig jaar hebben we gezegd, we gaan de proef gewoon starten. Eh, omdat wij vinden dat we eh, in het boulevardgebied, waar we al jaren zeggen tegen elkaar, er moet van alles, heel groot altijd aangevlogen in het verleden. Het moest allemaal opnieuw worden ingericht. Nou, weet je, wat je dan ziet is dat de boel stil komt te liggen, omdat die grootste plannen eraan zitten te komen, maar die kwamen er niet. Dus we hebben gezegd, we moeten gewoon zorgen dat we, dat we, dat we weer gaan investeren, dat we laten zien dat we die boulevard een belangrijk gebied vinden voor toeristisch Zandvoort. Ja. Dus we zijn gewoon gestart met kiosken. Ja. Um, daar kun je nog een paar jaar over doen. Maar we hebben gezegd, nee, we moeten eerst maar eens kijken wat de reacties zijn als ze er eenmaal staan. Dus vorig jaar stonden er vijf. Nee. Nou, die waren nou ja, niet heel stevig bleek bij de grote zomerstorm. Die overigens wel maar eens in 50 jaar voorkomt. Maar we hebben ook heel veel geleerd. Want we hebben het bewijs van proef gedaan. En uh, ook de ondernemers gaven ons wat dingen terug. Het was lastig om dingen binnen te kunnen verkopen. Uh, als het even regende, dan moest alles naar binnen. Dan waaiden de dingen weg en zo. Dus we hebben gezegd, het moet, het moet net even een tandje professioneler. Ja, want ik zit te denken aan, aan die kiosk, het verhaal van de, de grote boze wolf en de, en de zeven geitjes. Die dan, hè, dan kwam hij langs en dan blies hij een uh, huis omver. Zo. Ja, Nou ja, het was dan wel een hele grote boze wolf dit, want Het was, echt, het was voor, de eens in, in, in, voor de eerste in 50 jaar geloof ik dat we zo'n zware zomerstorm hebben gehad in juli. Maar we hebben nu wel gezegd, het moet uh, zo'n storm kunnen doorstaan. Maar veel belangrijker, uh, we hebben er dit jaar drie en niet vijf, omdat we vorig jaar merkten... Dat uh, nou, de winkeliers die erin zitten, die willen uh, en wat kunnen verkopen. Maar op het moment dat, dat hun winkeltje te klein is en ze moeten er wel met personeel staan. Ja, dan gaan ze al snel sluiten. Dus we hebben gezegd, het moet iets groter. Nog steeds niet groot, maar iets groter. En het moet, het moet gewoon een goede kwaliteit zijn. Dus we hebben nu goede kiosken laten neerzetten. Uh, ze zien er prachtig uit. Uh, en tegelijkertijd met binnenruimte. De VV heeft zelfs gezegd, we sluiten de winkel in de Bakkenstraat voorlopig uh, zolang die kiosk open is. Ja. Want we kunnen vanuit daar gewoon prima, uh, kunnen we ons, onze dingen doen. Mensen weten ons daar veel beter te vinden ook dan in de Bakkenstraat. Dus we, we zien de boulevard nu echt even als, uh, als verkooppunt in de zomer. Dus dat zegt denk ik heel veel. En, en nogmaals, ook nu weer, je hoort ontzettend veel hele enthousiaste reacties. Van mensen die zeggen van joh, de kiosken, de palmbomen, de muur van Dolphirama... waar we het DNA van Zandvoort in prachtige foto's hebben opgehangen, de muur is opnieuw geschilderd. Het wordt allemaal net iets mooier. We hebben de bankjes in het duin gezet. Het is ineens weer een beetje een flaneergebied geworden waardoor mensen het leuk vinden om op de boulevard te zijn. Ja. En nou, ik denk dat we dat een beetje kwijt waren geraakt. Is het ook een beetje als je de, ja, als ik daar naar kijk he, en als ik daar als Zandvoort er rondloop, dan zie ik het natuurlijk niet. Maar het kan natuurlijk ook uh, een, uh, een leuke subcultuur uh, uit uh, gaan lokken. Hè? Van, van, van mensen die van subcultuur houden, en die dan op een gegeven moment op zo'n stukje middenboulevard uh, terugkomen. Nou ja, maar als dat zo zou zijn en, en het levert iets op waar wij als Zand voor tevreden mee zijn, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Ik bedoel, wat, wat je in Zuid-Europa veel ziet en ik weet niet, er zullen mensen die, die thuis zitten, ja. zo denken, waar heeft hij het over? Maar wij hebben ooit de boulevard uh, hier ingericht in de jaren 80 naar het voorbeeld van Fréjus, dat is een plaatsje in Zuid-Frankrijk. Dus dat patroon wat in het tegel zit en zo, dat zie je daar ook als je er loopt. Ja. Ja, dat is dus wel uh, Zuid-Frankrijk en daar is het klimaat wat anders. Maar daar zie je ook heel vaak dat kunstenaars, hè, met prachtige schilderijen, allemaal van die leuke waar waarvan die kleine dingetjes verkocht worden, dat is heel normaal. Dus als dat een, uh, als dat een subcultuur wordt, dat we op die manier daar stranddingen uh, in de aanbieding hebben en dat mensen die daar op weg aan het strand zijn uh, van denken wat een leuk gebied er zit, nou dan ben ik er heel tevreden mee. Ja, want dat, dat, dat is ook een manier natuurlijk om je badplaats verder onderdanig te, te brengen, lijkt mij. Nou ja, dat, is, dat hoort voor mij bij een badplaats. Ja. En als mensen de associatie hebben op onze boulevard met Zuid-Frankrijk, daar word ik best gelukkig van. Want dat zijn plekken waar mensen over het algemeen graag vakantie vieren. Dus uh, kijk, we hebben vaak in het verleden discussie gehad over hoe mooi is onze boulevard nou eigenlijk. Ja. En ik weet wel, om ons heen zit de wereld niet stil. Hè. In Scheveningen wordt uh, dik geïnvesteerd. Uh, Noordwijk en Katwijk die hebben de boulevard behoorlijk opgeknapt. Ja, het is voor Zandvoort langzamerhand ook tijd om uh, de toekomst in te kijken. Dus daar moeten we wel wat doen en daar zijn wij aan de slag gegaan. En waar dat uiteindelijk in resulteert, uh, hopelijk gaan we ergens in de komende uh, periode... Maar dat is wel een ingewikkeld project, gewoon met z'n allen even heel goed kijken naar de tapijt wat daar ligt, hè. De, de, de inrichting zelf, de stenen. Kan het mooier? Ik ben ervan overtuigd dat het kan, want het zijn kostbare projecten. En uh, uh, misschien dat dit er wel toe leidt dat we inderdaad gezegd dat halen we naar voren en we gaan ermee aan de slag.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 En de Grieke Duel... Oh, sorry hoor, dit moet weer ja, door zijn het mee. Duel, El Corazon heet dat en daarvoor Tower. Die heb ik al een tijd niet meer gehoord, dacht ik. Nee. See you tonight. Ja, en ik kijk nog eventjes heel snel naar de laatste ronde... in de Grand Prix van... Uh, Azerbaijan in uh, Baku. Ja, ik vind het te goed. <laughs> is het europa Azerbeidzjan? Daar is het land en daar heet het uh, gewoon Azerbaijan. En ik zeg gewoon het is gewoon de Grand Prix van Azerbaijan. Oké, okay, Nee, nee. Het is, je hebt gelijk, het is de Grand Prix van Europa. Maar ik uh, denk dat ene uh, uh, Nico Rosberg uh, in ieder geval de, de, de, de nodige slechte resultaten aan het uitpoetsen is door hier uh, die wedstrijd uh, naar zich toe te trekken. Dat had hij al uh, min of meer gedaan, want ja, Lewis Hamilton die was, die was er vandaag niet vanwege nog wel wat, wat technische problemen. Hier komt hij trouwens binnen. Uh, die uh, heeft dus 25 punten aan, uh, aan het rijtje toegevoegd. Uh, daarachter uh, komt als het goed is dan Sebastian Vettel uh, als tweede aan. Dan moet ik weer eventjes uh, koekeloeren op het, uh, het lifetimingbord. Inderdaad, en de derde, dat moet uh, Sergio Perez uh, zijn... Dat is toch wel redelijk verrassing. Ja, dat, dat mag je wel zeggen. Want, want Perez dat, dat was wel een man die... Nou ja, hij heeft een Mercedes-motor. En dat merkt hij ook wel. Uh, Raikkonen wordt vierde. Dan komt als vijfde... Uh, moet dan Lewis Hamilton komen. En als het goed is... Uh, is Max Verstappen dan toch nog... Nico Hulkenberg uh, voorbij gegaan. In de, in de laatste fase van de wedstrijd. En pakt hij daarmee de achtste plaats. Achter zijn teamgenoot Daniel Ricciardo. Dus... Uh, die heeft hij dan nog net niet te pakken weten te krijgen. Maar zijn rondetijden waren uh, behoorlijk snel in uh, de laatste fase. Uh, hij was zelfs ook een van de snelste mannen op, het, uh, op de baan zelfs. Okay. Dus dat, uh, dat uh, zegt nogal wat. En uh, uh, ja, dat betekent dus dat Verstappen uh, ondanks uh, het, uh, het wat tegenvallende resultaat... tijdens de trainingen in de, in de race uh, redelijk uh, naar behoren heeft gedaan. Ik kan er niet anders van maken. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Uh, en over Formule 1 gesproken? Ja. Daar gaat het derde deel over in het verhaal van Gerard Kuipers. Wat een mooie brug. Mooi hè? Nu was het uh, ook een aantal weken terug. Want uh, het is nu de 17e, 18e, uh, 19e juni. Maar we hebben natuurlijk 4 en 5 juni, dat is alweer twee weken achter ons. Hebben wij natuurlijk nog het weekend van Max Verstappen gehad. De familierace dagen driven by Max Verstappen. En uh, ja, het grondst uh, dan hoor ik op de radio weer van. Wanneer komt die Formule 1 terug? En hoe maar, noem maar op. Het, het, het, het, er gebeurt wel wat. Want ik zag ook weer van de week weer een bericht uitgaan van de gemeente Zandvoort. Van dat het uh, serieuze, nou om het allemaal gewoon op ze populair zeggen, serieuze shit is. Ja, maar dat is, dat is het ook. Ja. En uh, ik denk dat we ook in... Uh, ja Als je naar het circuit kijkt, wat daar nu gebeurt. Nieuwe eigenaren. Uh, uh, als je ziet wat Max Verstappen op dit moment in, uh, in de Formule 1 doet. Vandaag op Baku weer. Ja. Uh, dan hebben we inmiddels een, uh, een ongelooflijk mooie kans om uh, wat vroeger de droom was, uh, de Formule 1 terug naar Zandvoort, na 30 jaar ook weer realiteit te maken. Want ik denk dat het veel minder een droom is dan we denken. Het kan echt. Uh, ja, er zijn een hele hoop dingen waar je goed over na moet denken. Ja, er zijn ook ongetwijfeld dingen, uh, hordes die we nog met elkaar moeten nemen. Maar die zijn op andere plekken ook genomen. Als je kijkt naar de Mexico stad, uh, toen Sergio Perez weer terug in de, in de Formule 1 kwam. Toen gingen ze daar ook weer nadenken nadat nou, ze 25 jaar van de kalender waren en uh, het circuit daar. Uh, Hernandez, Dat ligt tegen mexico stad aan. Daar hebben ze vorig jaar hun eerste Grand Prix in 25 jaar weer gehouden. Dus het kan. En uh, het is een kwestie van uh, voorwaarden creëren... waardoor de Formule 1 terug wil komen naar Zandvoort. Je hoort iedereen in die wereld. We hebben vorige, vorige week hebben we ook mensen uit uh, de, de politieke wereld naar Zandvoort gehaald... om te laten zien wat we hier allemaal kunnen. Uh, je ziet echt heel erg duidelijk dat mensen zich realiseren... van we hebben een, een gouden kans om Nederland ook weer op de kaart te zetten. Want dat is wat Formule 1 toch doet. Het is een wereldwijd bekeken... Sport Met een ongelooflijke uitstraling op sponsoren. Grote bedrijven in Nederland. Nou, Red Bull is bekend natuurlijk wat die doen. Jumbo die dit weekend onder andere sponsort. Heineken. Heineken die nu drie grote circuits in de wereld echt weer van hun naam voorzien. En dan denk ik inderdaad ook meteen van nou, we hebben er nog eentje in de Zandvoort. Daar kunnen we dan de vierde van maken. Maar even plat gezegd, het kan gewoon echt goed. En wat Zandvoort als groot voordeel heeft, is, het is een oldschool circuit. Je hoort het Max Verstappen zeggen als hier op het, op het bordes dat weekend uh, vertelt over het circuit. Maar je hoort het ook van uh, Valtteri Bottas van Williams. Al die jongens die hebben hier de, de Marlboro Masters gewonnen. Jensen Button. Het zijn allemaal mannen die in die wereld rond, uh, rondrijden nog steeds. Mm -hmm. En die kennen Zandvoort heel goed. Die vinden het een prachtig circuit. En uh, laten we eerlijk zijn. Uh, het is ook nog steeds een Formule 1 waardig circuit. Dus het, wat mij betreft uh, zijn er weinig beperkingen om het te doen. Ja. Uh, want in het uh, bericht wat ik dan gekregen had werd er gesproken dat uh, de organisaties, hè, dus de KNAF... dat is de Koninklijke Nederlandse Automobielfederatie... Ja. ik zag ook nou ja, de gemeente Zandpolitiek politiek, uh, eigenaren van circuitpark Zandvoort... Uh, de schouders eronder, want dat moet een keer nu gaan gebeuren. Nou, je moet het samen doen. Ja. En in het verleden, dat hoor je ook terug... Van de mensen die de jaren '80 nog hebben meegemaakt, kreeg de politiek moeite met wat er op het circuit gebeurde. Uh, we zijn daar uh, 30 jaar later denk ik uh, verre van geraakt. Wij hebben daar uh, vanuit de gemeente zelfs vorig jaar, eind vorig jaar een uh, motie uh, van de VVD in de Raad uh, raadsbreed aangenomen zien worden. We gaan onderzoeken of we die Formule 1 terug kunnen halen. De verbinding tussen het circuit en het dorp is denk ik sterker dan ooit. Hè. We realiseren ons in Zandvoort ook heel goed dat we een prachtig strand hebben, maar ook vooral een, uh, ja, een, een toonaangevend circuit nog steeds in de wereld. En dat we daar heel dankbaar voor mogen zijn. En uh, ik moet je ook zeggen als Max Verstappen dan hier zo uh, in het dorp rondloopt op die vrijdagavond. Je ziet dat hij gaat eten ergens, dat iedereen ermee bezig is, waar hij is geweest en wat hij heeft gedaan. Dan zie je ook dat uh, wat het circuit voor ons betekent uh, zich vertaalt gewoon in munten voor onze ondernemers. Dat er gewoon ook echt geld aan verdiend wordt. En uh, we zijn nog altijd heel druk met elkaar in de weer om ervoor te zorgen dat iedereen maximaal mee profiteert. En tegelijkertijd zeg ik er ook altijd op mijn buurt wel meteen bij. Mensen die naar het circuit komen in dat weekend die komen vooral voor het circuit. Als ik morgen naar Ajax toe ga, dan ga ik ook naar de wedstrijd En dan ga ik ook niet naar het centrum van, uh, van Amsterdam. We moeten reus ons best doen, maar we moeten ons ook realiseren dat het circuit ons verschrikkelijk veel geeft. Uh, heel veel naamsbekendheid. Uh, heel veel toeristen die uiteindelijk toch naar Zandvoort komen. Omdat ze in hun hoofdje op een moment de beslissing moeten nemen. Ook weer even denken aan, uh, aan het circuit en wat hier verder allemaal gebeurt. Uh, dus ik ben ongelooflijk blij uh, met wat we nu doen. En ik, ik wil mijn politiek ook heel hard inspannen om... Uh, ervoor te zorgen dat het circuit op enig moment in de komende paar jaar weer uh, op die kalender komt te staan. Ja, want het is toch ook, uh, ook opvallend hè? dat het uh, raadsbreed gewoon door iedereen gedragen wordt. Ja, maar ik vind dat niet opvallend. Want weet je wat het is? Als je naar de jaren 80 kijkt, toen waren er allemaal... Uh, tegenstellingen ontstaan. Die gingen over milieu, die gingen over zeg maar, een circuit midden in een uh, duinengebied. En we hebben natuurlijk nu de geluidsdagen. En die geluidsdagen heb ik als iemand hoorde zeggen, dat is eigenlijk een klein beetje een, uh, een zegening. Want we weten nu gewoon dat we uh, 12, 14 dagen per jaar hebben om dit soort evenementen te organiseren. Dat betekent ook dat we, dat we 300... Uh, uh, wat is het, 47 dagen hebben waarin het gewoon rustig, relatief rustig is, de milieuregels gerespecteerd worden. En juist die balans, die werkt denk ik heel goed. Uh, iedereen kan zich in, dat, uh, in die balans vinden. En dat was in de jaren 80 anders. De tegenstellingen waren toen veel groter. Um, ja, dan is er natuurlijk nog de, de grote hamvraag. Uh, dan is het spel nu op de wagen gezet, maar dat zal nog wel even uh, wat, wat tijd gaan kosten. Hoeveel? Nou, ik hoorde Max Verstappen zeggen van als hij nou terugkomt dan moet het in 2019 zijn, want dan uh, word ik 20. Dat vind ik wel een mooi moment om, uh, om, te gaan, uh, om dat te gaan winnen in Zandvoort. Uh, kijk, je moet reëel zijn. Je hebt, uh, je hebt een aantal jaren denk ik nodig om uh, zou de Formule 1 terugkomen wel een aantal technische aanpassingen te doen. Uh, maar ik denk 2019, 2020, uh, zeker 2020, dat zou moeten kunnen. Hangt er een beetje vanaf wat, uh, wat de Formule 1 zelf natuurlijk doet de komende jaren. Die, uh, die gaan ook door. En de wereld heeft inmiddels ook door dat je op die kalender moet staan. Uh, dus anderen die zijn er ook mee bezig. Maar ik denk dat als we de schouders eronder zetten, dat 2020 zeker komt. Goed, dankjewel. Graag gedaan. at my bet it like that so come on the floor make me show you what they do this been good me be and it's good for you <laughs> Alexander O'Neill met Criticize en erachter Aswad As met uh, Next to You. Niet alleen uh, de Grand Prix van Europa of uh, zoals Jaap dat liepkozen zegt, de Grand Prix van Azerbeidzjan. maar er is ook nog een andere race, uh, Jaap, geweest uh, vandaag. 24 uur van allemaal. Ja, en uh, hoe is dat uh, afgelopen? Nou, dan moet ik eventjes uh, op deze schermen kijken. Maar het team van Porsche, dat heeft uh, die wedstrijd gewonnen. En wel op een bijzondere manier volgens de NOS. Want daar hebben we het bericht van. Uh, Neil Jani, Marc Lieb en Romain Dumas... Uh, die uh, leken genoegen te moeten nemen met een tweede plaats... in de Franse autosportklassieker. Maar omdat de Japaner Kazuki Nakajima... in de laatste vijf minuten stilviel met zijn Toyota... ging Porsche alsnog met de zegen aan de haal. En dat uh, gebeurde de Duitse ploeg ook al vorig jaar. En die zegen van zondag was de 18e in totaal. Het is ook uh, wel een beetje uh, duidelijk dat, die, uh, dat, die, dat Porsche weer bezig is om ja, de, de hegemonie van onder andere Audi te doorbreken. Dat, dat hebben ze eigenlijk uh, min of meer. Nou, dat is iets van de laatste twee, drie jaar uh, okay. als ik het uh, meegekregen heb. Maar het, daar uh, zag, zie je het al een beetje aan uh, dat ze uh, bezig zijn om uh, wat uh, te wat, uh, wat laten zien van uh, wij kunnen het ook nog. Uh, ik heb het een beetje gezien, een flits. En uh, ik zag ook uh, dat de Toyota's uh, op dat moment uh, behoorlijk uh, de lakens uit hebben gedeeld. Maar ja, het is uh, zoals het is. Het blijft ook een, uh, een technische sport. Ja. En uh, je weet, uh, je hebt de race pas gewonnen als het zwart-wit blokt. Uh, uh, ja, als je onder het zwart-wit geblokte vlag door bent gereden... Dan, dan heb je de wedstrijd gewonnen. Dus dat is het verhaal. En voor de rest, ja, kunnen we er eigenlijk verder weinig over zeggen. Ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig naar wat Lammers en Van Oranje hebben gedaan. Dus dat, het staat er niet bij. Wel nee, nee. Guido van der Garde, die verloor het uitzicht op een topclassering... na een crash van teamgenoot Simon Dolan. En ook Ho-Pin die zag vandaag een teamgenoot in de fout gaan... Nelson Pan die parkeerde zijn Alpine Nissan hard tegen de muur. En Nick de Bruin, actief voor de Eurecia Motorsport, eindigde als 9e en 5e in zijn klasse. Um, we zijn er weer over drie weken. Ja, ik start nog twee plaatjes in. En um, over drie weken is het 10 juli. En dan weet jij uh, wat er dan al is, toch? Dan denk ik dat er wel weer zomaar een Grand Prix is. En ik denk dat dat, dat, dat wel de Grand Prix van Engeland zou moeten zijn. Dat, ja, die, die week ervoor is er ook een Grand Prix. Die is de uh, Grand Prix van Oostenrijk. Maar ja, uh, ik moet echt verhuizen. Dus, uh, uh, ja, en ik ben er ook niet. Dat <lacht> komt mooi uit. <lacht> En uh, dan is ook de Tour de France al in zijn tweede week. Dus uh, wij gaan over drie weken alleen maar Franse platen weer draaien. Is dat op 10 juli? Zitten we dan al in de tweede week? Jazeker, uh, want uh, de Tour die start op oh, ja. zaterdag ja, 2 inderdaad. juli alweer. Dus uh, ja, dus uh, de Franse sportzomer bijna. Ja, want uh, het EK, uh, hoe sta jij voor in je pool? Welke pool? De, de, de, de, de, EK, de, de EK pool. Ik doe niet aan een EK-pool. Nee, nee, Jij doet niet nee, nee, nee, mee? Nee. Oh, dus ik was voor Albanië, maar uh, die uh, speelt vanavond uh, weer hè. <laughs> ja. Ja. Wat zeg je, Kasper? Ja, pak, pak een even een microfoon. Even. Uh, Kasper Casper mag uh, straks. Ja, dan moet je er wel bij. Ja. Ja, precies. Je moet, uh, uh, ja, ja? En dan moet je die microfoon en dan moet je hem hier, wel, uh, Pak hem maar ja, gewoon. Ja, hem He, maar. Heb jij een, een, een, een, een EK-pool, of niet? Nou, niet echt per se, maar. Uh, ik. Uh, ik heb wel gewoon wat ingevuld, maar uh, doe ik er verder niet heel veel mee. En je staat wel daardoor, sta je eerst of niet? Ja, ik doe het in mijn eentje, dus uh, oh. ik heb me alleen ingevuld. Oké, okay. ik de rest niks. Ah. Tja, nou, dat is vanavond weer. Vanavond is het uh, Frankrijk tegen... Yeah. Dat is een hele goede. Volgens mij even... tegen, tegen. Nou ja, dat Nou, we, dat hebben, we hebben Roemenië hebben we gehad. Roemenië, Roemenië tegen Albanië vanavond, dat weet ik wel. Nou, dan is dat is het, het vierde land van oh, ja, de Frankrijk tegen Zwitserland. Ah, dat is het, kijk, ja. Ja. Ja, ja, um. we, we hebben niet die pool 1, 2, 3. We hebben alles. Nou, jij hebt de pool ingeleverd. Uh, ja, ik niet, nee, ja. Casper, zometeen uh, jouw, jouw vuurdoop heb ik begrepen. Ja, de allereerste uitzending. Ja. En uh, hopelijk volgen er meer. Nou, dat weten uh, dat we zeker. We gaan, we gaan uh, je. Wat dat betreft, we gaan we de, de programmaleider met lange ei. die gaan we even <laughs> flink toespreken. En dat komt helemaal goed. Ja, ja dan moeten we goed komen. Ik heb al een uh, agendaatje. Kijk. jij hebt al een agenda, wat, wat ga je doen zo meteen dan? Die meneer moet ik ook net hebben, dus... Uh... Ja, oh, okay. Die, die, die, die, die meneer, die gaat mij straks even... Oh, die gaat jou helpen. Toe. Oh, dat die gaat is Dr. Euro. Dat is uh, Dr. Euro. Ja. Ja. ja. Die gaat ik heb alleen nog kijken of het goed ik, doet. Ik, ik mis alleen nog een plopkap en die moet ik nog uh, ernstig oh. vergoeden met hem. Dus, uh, dus dat ga ik maar ga even buiten uit de... de uitzending in Ja, volgen. dan ga je even buiten. Maar in ieder geval het <laughs> agendaatje. Ja. Vertel. Nou, ik heb gewoon uh, even een standaard iets gemaakt. Ik uh, niet, dus, uh, nog niet door de controle heen geweest, maar ik vind... Voor de eerste keer is het een uh, aardig programmaatje. Ja, brandlos. Het wordt een, dus de uitzending tussen vijf en zeven. Dus uh, om half. Uh, half, uh, 6. half. zes. Ja. Half 6 heb ik weer een verkeer. Ja. Moet ik nog even gaan uitzoeken, maar dat komt wel goed op het moment. Dat uh, laat ik me gewoon lekker improviseren. Ja, heel goed. Uh, kwart voor zes. Kwart voor, uh, uh, nog een agendaatje voor de jeugd. Nou ja, ik, moet nog even uit, ik moet het allemaal nog uitzoeken, maar ik denk dat het wel goed moet komen. Want dat ik heb, denk ik ook. Ik ja. heb het wel gewoon allemaal uitgeprint, dus het is denk ik alleen een kwestie van dat ik in het begin gewoon een kwestie is van voorlezen. En ja. daarna pas uh, onzin gaan uithalen met de helemaal eromheen gaan lopen praten. Um, nou dan uh, kwart over uh, zes ben ik van plan om eigenlijk uh, een zeg soort maar uh, verzo uh, verzoekkwartiertje te doen. Dus, ja. uh, Mochten mensen nog uh, die luisteren... mochten die nog een verzoekje hebben... ik heb ook een uh, Facebook en een uh, Twitter aangemaakt. Kasper, dat op Facebook is dus Kasper ZFM. En op uh, Twitter is dat Casper underscore ZFM. Ja. En dan heb ik ook nog mail. Casper.ZFMZandvoort.Gman.com Ja. En dan heb ik om uh, half zeven... heb ik weer een weer een verkeer. En dan heb ik eventueel, mocht die er nog zijn... een uh, mopje om kwart uh, voor uh, zeven. Nou, dan kijk ik het meest naar uit. En, en die mag ook ter de lijf van nou, de lijfers okay. komen. Dat wordt uh, formidabel als laatste plaats Stromai Formidabel. Ik wens je een hele fijne zondagavond zo meteen met Kasper Guronson. Fijne zondag. Formidable. Formidable. Je ziet formidable. Zet je formidable. Nous We étions formidable. formidable.